Uur. Dit is Radio 1, met Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal, op maandag altijd een werklunch met een ondernemer die succesvol is in het buitenland. Vandaag is dat Huub Zegveld, die handelt in bedrijfskleding, onder meer met Macedonië. Nu in het eh, NOS-journaal Dorald Megens. Goedemiddag, samenwerkende hulporganisaties samelen in voor Filipijnen op Giro 555. Zorgverzekeraars snijden steeds meer in aanvullende pakketten. En het overleg over het Iraanse kernprogramma is opgeschort... omdat Iran zich niet kon vinden in de voorstellen, zegt de Amerikaanse minister Kerry. In het oosten nog even zon vanmiddag. Op andere plaatsen gaat de bewolking overheersen. Het is 9 graden. De namiddag, dan kan er in het westen al wat regen vallen. Pas vannacht ook in het oosten. En morgen is het dan de hele dag bewolkt en regenachtig. Maar woensdag is het weer droog en schijnt de zon geregeld. Matthijs van der Wiel is op weg naar het rampgebied in de Filipijnen. Voor een tussenstop is hij een klein uur geleden aangekomen op het vliegveld van de stad Cebu. Matthijs, wat trof jij daar aan op dat vliegveld? En dit is het uh, knooppunt om daar te komen, omdat er uh, bijna geen vervoer rechtstreeks naar dat rampgebied uh, mogelijk is. En daarom zie je hier op dit vliegveld eigenlijk uh, drie stromen, namelijk mensen die die kant op willen gaan om te zoeken naar familieleden. Dat zijn er niet zoveel, hoor, want het wordt echt afgeraden om die kant op te gaan. Maar die zijn er, mensen zelfs heb ik gesproken... die van ver komen uit de Verenigde Staten... en ook geen idee hebben wat ze daar zullen aantreffen. Andere mensen die die kant op gaan, dat zijn natuurlijk de hulpverleners. Uh, officiële grote organisaties die uh, heel geoliet een uh, operatie opzetten, die zijn er. Maar zojuist sprak ik bijvoorbeeld een uh, Australische jongeman... Die daar in Australië betrokken is bij een Filipijns-Australische organisatie. Er zijn veel Filipijnen in Australië. En die, zo gauw hij de beelden zag van de ravage, besloot om in het eerste vliegtuig deze kant op te stappen richting Manila. En hij is ook pas nu hier aangekomen met bij zich een grote tas met in de haast bijeengeraapte medicijnen en voedsel. 40 kilo had hij bij zich, dat was het maximum. Hij gaat op goed geluk daar naartoe om te helpen wat hij kan helpen. Maar de meeste mensen die hier op dit uh, vliegveld toch rondlopen op zoek naar vervoer verder, de, verder uh, weg hier vandaan, dat zijn mensen die uh, het eiland leiden uh, ontvluchten. Die daar weg willen, die daar niet meer willen zijn omdat ze alles kwijt zijn. Ja. Het, het, uh, de stad Cebu, waar jij nu bent, uh, is die stad zelf ook getroffen door uh, de orkaan? Hier is een klein beetje schade die ik zelf nog niet gezien heb, maar dat stelt dus echt helemaal niks voor bij. Ja, die enorme ravage die ik hoor van de mensen die hier vandaan komen van, dat, van het eiland Leiden van, ja. van, uh, van die stad Tacloban, die helemaal plat is uh, gewalsd door het water. De jongen vertelde me net, het voelde alsof je in een wasmachine zat toen die 15 meter hoge golven het land uh, bereikte. Het was, uh, was ongelooflijk uh, hoe snel en hoe hoog dat water steeg. Dat duurde ongeveer een half uur. En ja, er zijn zoveel doden. Eh, om, een, om een idee te geven, ik sprak een gezin dat net ook alles kwijt is. En dat ook deze kant op is gekomen met een militair pietveld. Met een militair vliegtuig konden zij hier naartoe komen. En nu verder willen reizen naar Manila. Zij zeiden ja, nee hoor, wij, wij zijn nog met z'n zevenen. Er zijn maar twee mensen kwijt. Dat is dan maar twee mensen. En ze zeiden: het is de lijken daar, ze liggen overal. Er zijn.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 Te, te, ...te doden om aan voedsel te komen. Uh, de politie is er bijna niet meer. De leger heeft het macht overgenomen. Uh, maar kan eigenlijk ook niets ...tegen enorme massa's van mensen... ...die ook banken zijn gaan plunderen, winkels zijn gaan plunderen. Het is gewoon veel te gevaarlijk om daar te verblijven. En daarom en al deze mensen... ...die hier bijvoorbeeld hier in de rij staan... ...voor vervoer, om een kaartje te bemachtigen... ...voor een vliegtuig, alle vluchten zitten vol... ...die willen weg. Jullie willen nu doorreizen naar uh, Tacloban, die zwaar getroffen stad, iets, iets verder noordelijk. Uh, wanneer hopen jullie daar aan te komen, Matthijs? Ja, dat zal nog wel even duren, want we moeten nu eerst met een, een boot naar dat eiland Mijten, waar het Tacloban op ligt. En dat is een lange bootreis van 5, 6 uur. Het is inmiddels donker hier. Uh, de nacht is gevallen heel vroeg. En daarom vaarden geen boten meer, dus dat zal morgenochtend op vroeg zijn. Ja, we moeten het nu doen met de verhalen die we horen van al die mensen die daar vandaan komen. En dat zijn vaak wekkende uh, verhalen. Op het vliegveld van Cebu. Matthijs van der Wiel, dankjewel. Donaties voor de ramp op de Filipijnen die kunnen vanaf nu gestort worden op Giro 555. René Grotenhuis, voorzitter van de samenwerkende hulporganisaties. De SHO legt uit waarom ze het gezamenlijke Giro-nummer hebben opengesteld.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 Zorgverzekeraars snijden steeds meer in aanvullende pakketten. De meest uitgebreide pakketten worden ingeperkt of zelfs afgeschaft, zegt vergelijkingssite zorgkiezer.nl. Je ziet dat uh, gezonde, vaak jonge mensen hun aanvullende verzekering steeds vaker opzeggen. En dat betekent dat de mensen die overblijven, ja, die maken daadwerkelijk die kosten. Dus de winstgevendheid van verzekeraars van die aanvullende pakketten staat uh, op het spel. En ja, dan kun je twee dingen doen: dan kun je de premie uh, verhogen uh, of de voorwaarden wijzigen. En allebei die zaken zien we nu gebeuren. Volgend jaar verdwijnt bijvoorbeeld de onbeperkte vergoeding voor fysiotherapie uit de aanvullende, veel van de aanvullende verzekeringen. En dat geldt ook voor de tandartskosten. Dat komt vooral omdat jonge, vaak gezonde mensen het aanvullende deel vaak opzeggen om kosten te besparen. Ouderen en chronisch zieken die de aanvullende verzekering vaak wel gebruiken, die moeten er steeds meer voor betalen. Dit is het NOS Journaal. Het door meegens.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 And if we had to turn to a military option because we have left no other option we must show the world we have exhausted every possible remedy and opportunity. De landen die met Iran onderhandelen willen afspraken maken over hoeveel uranium Iran mag verrijken, hoe daar toezicht op kan worden gehouden en hoe de sancties tegen Iran worden versoepeld. Honderden advocaten staken vandaag... vanwege de bezuinigingen op de sociale advocatuur. Staatssecretaris Stevens schroeft de financiering op de rechtsbijstand flink terug... en wil zo structureel 85 miljoen euro besparen. In Amsterdam trokken bekende en minder bekende strafpleiters... vanochtend in een protestmars op naar de rechtbank. En Joris van de Kerkhof was erbij. Trommelend lopen zo'n 500 advocaten... in Toga, van de Zuidas... Hallo? naar de rechtbank in Amsterdam. Advocaat Benedikt Fiek... Hallo, meneer Tevens! Via de megafoon. Hallo! Lieve, lieve mensen. Hier zag een paar. Harder! Iedereen is er! Geweldig! Welkom! We staan hier niet voor niks. Wij geven namelijk bijstand aan de meest kwetsbaren onder ons. Aan mensen die er niet voor kiezen om in een procedure terecht te komen. Aan mensen die vastgezet worden omdat ze zijn doorgedraaid. Mevrouw Fiek. Dat hebt u niet vaker gedaan op deze nee, manier met ze toespreken? Nee, Ik heb nu nooit, uh, nog nooit door zo'n ding... Uh, moeilijk dingen, hè? Ja, moeilijk. moeilijk. Dan piepen. Ja, piepen. Ja, ik vond het uh, wel spannend. Het is toch iets anders dan uh, pleiten in de zittingszaal. Ja, maar ik vond het... Uh... Ja, nou ja, het, uh, u zult begrijpen dat ik dit met uh, liefde doe. Want ik wil mijn werk houden en ik wil vooral de Prodeo-advocatuur uh, uh, uh, blijven bedrijven. Dus ik wil gewoon niet naar dat betalende segment. Ik wil dat niet. Ik wil dat iedereen die een uh, advocaat nodig heeft en die van zijn vrijheid wordt beroofd... dat hij zich een goede advocaat kan permitteren. En nu? En nu. Nou, het is uh, donderdag, gaan we naar Den Haag. Uh, kijken of we daar nog iets kunnen betekenen. Uh, en hopen dat uh, onze publicitaire lobby, uh, want dat is tegenwoordig uh, belangrijk, we hopen dat dat ook iets oplevert. Maar dat wist u als advocaat wel, want u weet ook hoe het werkt weet... bij zaken die u doet. Ja, nee, zeker, zeker. Dat is ook, uh, uh, ja, dat, dat, dat melken we natuurlijk optimaal uit. En wij doen er allemaal weer vrolijk aan mee. Het is wel een bijzonder beeld, u allemaal in togen. Ja, vond ik ook. Ik vind, ik vind het ook geweldig dat de beroepsgroep zo verenigd uh, en gemotiveerd uh, hier vanochtend naartoe gestroomd is. Het zijn natuurlijk allemaal ja. wel eigenheimers. Uh. Ja, geweldig vind ik het. En dat in een week. We hebben het in een week op poten gezet. Dus het is, uh, als het moet, dan lukt het. De advocaten zeggen dat vandaag in totaal 500 advocaten het werk hebben neergelegd.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 De vader wordt verdacht van dood schuld, zegt deze verslaggever. Er wurde dort ausführlich vernommen. Zunächst wurde ja in alle Richtungen ermittelt. Aber die bisherigen Ermittlungen ließen keinen Schluss auf ein Verbrechen zu, heißt es. Derzeit befindet zich der 47-jährige Vater in psychologischer Betreuung. Die beiden kinderen waren bei ihrem Vater, der von der Mutter getrennt lebt, übers Wochenende Januar zu Besuch. Eigentlich sollten sie noch gestern Abend zu ihrer Mutter zurückkehren.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 Dus dat is absoluut te veel en het mag niet. Dat mag dus niet. De uitbuiting kwam een maand geleden al aan het licht. En sindsdien hebben overheid en andere opdrachtgevers niet ingegrepen, zegt de vakbond. Nog één keer de hoofdpunten uit dit bulletin. De samenwerkende hulporganisaties, SHO, zamelen geld in voor de Filipijnen op giro-nummer 555. Zorgverzekeraars snijden steeds meer in de aanvullende pakketten en het overleg over het Iraanse kernprogramma. Dat is opgeschort afgelopen weekend in Genève... omdat Iran zich niet kon vinden in de voorstellen... zegt de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Kerry. Het is 13 over 1. Dit was het uitgebreide NOS-journaal. Zometeen Jurgen van den Berg weer met een vervolg van lunch.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 Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal, een werklunch met Huub Zegveld. Succesvol ondernemer in Macedonië. Hij handelt daar in bedrijfskleding. Voor de reportageserie In de Praktijk... begeven we ons deze week in de wereld van de professionele pokeraars. In Amsterdam wordt de Master Classics of Poker gespeeld. Dat is een groot internationaal toernooi. En de nationaliteit van de speler... die kan al iets zeggen over zijn speelwijze. Speel je met Amerikanen, die zijn misschien uh, meer bluffen. De Fransman denkt altijd dat hij de beste hand heeft. Die wordt met een aarzel gek... Nou ja, een Duitser is dan weer wat voorzichtiger speler. Of jij een spelletje met een Italiaan gaat spelen of met een uh, zweet. Een Zweed zal rustiger zijn in het spel. En zo tegen half twee beginnen we aan Stand.nl. De stelling dan, de staking van advocaten is terecht. Bent u het daarmee eens of oneens? SMS dat naar 7070 kost 50 cent. 0800 1101 is een gratis telefoonnummer. U kunt naar de website www.stand.nl. En als u twittert eens of oneens, doe het met Hekje standpunt. Dit is Radio 1, de werklunch. Ondernemen in Macedonië, hoe doe je dat nou? Uh, nou, daar gaan we horen van Huub Zegveld. Hij is directeur van bedrijfskleding producent van Puienbroek Textiel. Dat bedrijf is al sinds 1969 actief in Macedonië. Maar sinds kort hebben ze daar ook echt hun eigen fabriek in dat Oost-Europese land. En meneer Zegveld is hier. Hartelijk welkom. Dank u wel. Um, ja, U bent al een tijdje actief dus in Macedonië. Uh, voor we van u horen hoe het is om daar te ondernemen, hoe zijn jullie daar terechtgekomen? Uh, dat was uh, in 1969 uh, Joegoslavië. Macedonië maakte deel uit van uh, Joegoslavië. Uh, Tito die, uh, was wat opener naar het westen toe. En uh, die uh, zocht bedrijven die zich uh, daar uh, zeg, ja, zouden willen... Uh, nou, vestigen kon niet, maar uh, arbeid daar of werk daar. Uh, het is... Uh, zodat uh, wij daar uh, in eerste instantie 1969 rustig zijn begonnen. En langzaam maar zeker uh, zijn daar twee bedrijven, drie bedrijven... die voor ons hebben gewerkt. Tot 1991, uh, toen werd Macedonië uh, zeg maar onafhankelijk. Uh, Macedonië, uh, ja, daar hadden we toen de mogelijkheid om een bureau op te richten... wat dus alle zeg maar douane, uh, faciliteiten, logistieke uh, handelingen uh, deed. Uh, eigen productie nog niet. De, Bedrijven die voor ons werkten, die werden met dusdanige schuld opgeladen... dat het niet mogelijk was om ze over te nemen. Uh, maar uh, ja, wij wilden toch altijd uh, zelf uh, de kennis in huis houden uh, van het produceren. Uh, dus uh, hebben we besloten om ook in Macedonië... want in Tunesië hebben we al een, uh, een bedrijf. We hebben twee landen waar we produceren. Tunesië en Macedonië? Ja, Tunesië en Macedonië. Tunesië hebben we een eigen bedrijf in, in Le Kef... Uh, en een Macedonië uh, sinds kort dus ook een uh, ja. vlakbijschopje. Oké, okay, nou, daar, daar komen we zo nog even om. Maar even terug nog naar het begin. Hè. U zegt 1969, uh, dus dat was het voormalig Joegoslavië. Hoe kwam ja. u juist in dat gebied van Macedonië terecht dan? En niet uh, ergens anders daar? Um, ja, dat is uh, historie. En hoe dat precies gebeurd is, men is toen op zoek gegaan. En dat kwam tegelijkertijd met, uh, met, met het feit dat dit ook op zoek was... naar ja. bedrijven die daar werk neer en, en toen dus, was het ja. dus zo dat u daar uw kleding liet... Uh, Produceren. Ja, het is dus ja. uh, dus zo dat uh, doek en furniture worden verzameld. Uh, het hele ontwerp en zo wordt gedaan in Nederland. En dan gaat het met de vrachtwagen naar Macedonië. Daar wordt het in elkaar gezet, komt het terug. En wordt het verkocht voornamelijk op dit moment uh, in uh, de Benelux. Maar ook in Duitsland uh, steeds meer en uh, Groot-Brittannië. Ja. En, en daar ook dan in, want het lijkt me toch een bijzondere tijd uh, daar zo. In die tijd van Tito in, in, in ja, het voormalige Joegoslavië, Wat toen gewoon onder... Ja, toch onder het uh, Oostblok viel ook. Ja, dus uh, ik heb het zelf niet meegemaakt. Uh, want ja, ik werk nu, het is het 21 jaar bijna uh, bij het bedrijf. Uh, maar het was net op het moment dat Macedonië uh, onafhankelijk werd. Uh, dus ik heb het zelf niet meegemaakt. Maar ja. wel de verhalen gehoord natuurlijk ja. van... Uh, want, van want dat ge was, was dat gewoon wel uh, een mannen mannen woord te woord? Zo kon je daar gewoon makkelijke afspraken mee maken dan? Uh, ja, je, wer je werkte daar via een uh, officieel bureau. Dat was een staatsbureau. En dat staatsbureau dat zet er dan uh, zeg maar de productie weg bij de diverse bedrijven. Ja. En ja. op een gegeven moment uh, gaat daar een routine in komen. En dat is, uh, dat is jaren heel goed. Ja. Maar hadden die ook in ieder geval een enorme vinger in de pap? Want dat denk je ja, dat ja, dan ja, nog nee, steeds. Nee, werd alles bepaald door, uh, ja. door, het, door het staatsbureau. Uh, Toch wel. Dus, uh, dat heeft u in het verhaal ja. ook wel gehoord. Ja, nee. Dat, uh, <laughs> <laughs> daar gebeurde niks zonder dat uh, dat, dat van bovenaf uh, ja. uh, goedgekeurd werd. En dan, uh, dan ging die kleding uh, dus weer terug naar hier... om uh, te distribueren over ja. de rest van Europa. Of ja. werd het daar ook afgezet? Wel in, uh, nee, in... nee, nee, nee, daar niet. Uh, zelfs op dit moment nog niet. Uh, wij zijn wel bezig om... Uh, te gaan kijken om ook daar de kleding te gaan verkopen. Maar in eerste instantie zijn we nu bezig met het productiebedrijf. Uh op te zetten. Ja. Um, ja, het is makkelijk gezegd: bedrijfskleding, maar wat verstaan wat, wat, wat we daaronder? Uh, nou, overal, jassen, uh, de wat zwaarder bedrijfskleding, veiligheidskleding. Dus kleding die de mensen beschermt bij het uitoefenen van hun werk. Dus de bouw bijvoorbeeld, denk ik? Dan... Uh, de bouw. Uh, naast de tijd is natuurlijk niet zo geweldig gegaan in de bouw. Uh, <laughs> nee, dat merkt maar, u ook gelijk? Uh, dat merken wij wel. Ja. Alleen doordat wij uh, ja, breder zijn gaan kijken, dus we zijn naar Duitsland, Engeland, uh, meer afzetgebieden gezocht, uh, zeg. Uh, ja, en onze producten. Ja, het gaat goed met ons. Uh, vandaar ook dat we dit hebben kunnen, ja. kunnen doen. En die Macedonië is dus ook een hoop veranderd. Want uh, nou ja, in 91 uh, zegt u al zelf een land geworden. Ja. Um, en, en nu dus al zover dat, dat, dat daar uiteindelijk een eigen bedrijf uh, komt. Ja, we hebben daar, uh, en moet ik zeggen, dat uh, wonderlijk goed gegaan. In september hebben we de eerste spade in de grond gegaan. Dat is een hele happening. Zeg, de minister-president uh, is gekomen uh, met nog twee andere ministers in zijn uh, kielzag. De Nederlandse ambassade, uh, de ambassadeur, die is geweest uh, bij de opening. Uh, met prachtige speeches in Macedonisch... waar je niks van verstand. Ik <laughs> later op het nieuws geweest. Dan krijg je jezelf je gezicht te zien. Had met Macedonisch wordt overheen gepraat. Ja, <laughs> dus, God weet wat je gezegd hebt. <laughs> ja. Het is een, een apart land om uh, te ondernemen. Uh, uh, geen onprettig land. Maar het is wel een, uh, je kunt het wel merken aan alles... dat het een, een ex-communistisch land is. Uh, nog redelijk bureaucratisch. Uh, hierarchie mens, belangrijk. Mensen danken heel erg in hiërarchie. Uh, uh -huh. de, basis, de basis die zegt dat gebeurt... ...afspraken op een lager niveau maken... ...werkt absoluut niet. Uh, dat wordt uh, de grote, onderuit de grote baas moet onderuit afhandelen. De grote baas moet het afhandelen. Ja. Wij proberen nou in ons bedrijf... ...een mix tussen de Macedonische cultuur... ...en onze cultuur te brengen. Je kunt niet zo zeggen... Want ...het moet op dezelfde manier gebeuren als in Nederland. Dat, dat kan niet. Nee. Maar wat je wel kunt uh, proberen... ...is om toch een aantal hele goede uh, aspecten... ...in de Nederlandse cultuur mee te nemen... ...en proberen daar in het bedrijf uh, uh, in te zetten... ...om toch uh, ja, een betere... Uh, betere werkomstandigheden te creëren ja. dan ze normaal gewend zijn. Dat is wel bijzonder, want er zijn ook bazen volgens mij die wel eens zeggen nou iedereen praat hier maar mee in Nederland en je moet overal over, over de koffieapparaat moet, moeten ze nog mee praten. Mm -hmm. Dus daar wordt meer gezegd van bovenaf nou we gaan het zo doen mensen. Ja. En toch zegt u van nou, toch van dat Nederlands moeten we ook wel wat meenemen. Als je naar de efficiëntie kijkt van Nederlands bedrijven en de efficiëntie van een Macedonisch bedrijf dan is er Macedonië nog heel veel te winnen. Toch wel, uh, dus, het, dus het duidelijk uh, mag natuurlijk soms lastig zijn, maar mensen denken mee, men gaat niet iets doen waarvan men weet dat het verkeerd is. En daar wordt gewoon gezegd van je doet het. En, en doet het, dus... of het nou helemaal ja. alles in de soep loopt, maakt niet uit. Ze doen het gewoon. Ja, het is een beetje gechargeerd ja. ja. misschien, maar uh, komt het wel ongeveer op neer. Ik begreep ook dat bij die opening bijvoorbeeld... Uh, wilde u uh, ook de medewerkers uh, deel laten uitmaken van het feest. En dat werd, dat werd een beetje lastig uh, Ja, dat was, was niet helemaal uh, normaal. Uh, normaal uh, krijgen de medewerkers ook wel wat. Maar dat wordt dan apart gehouden. Uh, de bedoeling was ook dat ze apart zouden gaan uh, naar een of andere pizza-tent en dan zouden ze getrapteerd worden. Maar wij vonden vanuit onze visie... dat uh, ja, de, de medewerkers die vormen straks een bedrijf... dus die horen bij zo'n opening bij. Toen uh, nou, werd er nog gesproken dat ze in bedrijfskleding moesten komen... En uh, hebben we ook gezegd, nee, dat, dat hoeft niet. We hebben allemaal netjes een badge dat je konden zien dat ze bij ons werken. Ik moet zeggen, ik denk de sfeer op dit moment in een bedrijf... Uh, het is nog maar jong, want we zijn in uh, juli uh, begonnen met uh, produceren. november, 1 november is een tweede groep erbij gekomen. Maar de sfeer is heel erg goed en uh, de productie loopt, uh, ja. loopt als een trein. Ja. Dus in het begin ook een beetje sceptisch daarvan. Moeten we nou een beetje op die moderne manier van zoals we dat in Nederland doen... maar toch dat, dat begint nu uh, in elkaar te vallen? Het begint vallen. nou wat in elkaar. En uh, Dat vraagt van ons wat aanpassing. Ja, en dat vraagt van hun eigenlijk nog veel meer aanpassingen. Ja. We, we hebben natuurlijk vaker hier ondernemers gehad op maandag. En het is altijd leuk om te horen hoe dan de, de, ja, de cultuur in zo'n land is. Hè? Van hoe, wat moet je nou vooral wel en niet doen als je zaken wil doen in Macedonië? Wat, dit is één ding, hè, die hiërarchie. Maar wat, wat bent u nog meer tegenaan gelopen? Uh, ja, uh, bureaucratie. Uh, het is een behoorlijk uh, bureaucratisch land. En dan moet ik wel zeggen, als je als ondernemer uh, je daar wil gaan vestigen je wil daar gaan investeren... Uh, dan gaan heel veel deuren open. Want het land is echt uh, erop uit om zoveel mogelijk investeerders te trekken. En uh, dat is ook de reden waarom wij het allemaal vrij wat van elkaar hebben kunnen krijgen. Uh, maar vanuit huren is het een hele, hele grote bureaucratie waar je tegenaan ja. loopt. Ook corrupt misschien nog inderdaad? Uh, ja, maar je moet daar niet... Uh ja, in Nederland is het ook corruptie, maar daar is het natuurlijk wel wat groter. En dat is ook logisch. Uh, zeg, als je uh, een tiende van het loon hebt wat je in Nederland hebt... en de luxe artikelen zijn even duur... dan is de verleiding natuurlijk wel, mm. wel veel groter. Uh, maar, maar, maar bijvoorbeeld maar, voor u om dingen daar voor elkaar nee, te krijgen... Nee, nee, moet nee, je dan nee. ook onder de tafel af en toe maar, wat doorgaan. Dat beginnen we dus absoluut niet aan. Nee. Het kost ons soms heel veel extra tijd... omdat dingen geregeld moeten worden die dan gewoon via de bureaucratie gaan... waar je misschien doorheen kunt uh, snijden, want je, je dat zou doen... Maar dat, nee, dat doen wij dus uh, niet, want als je er eenmaal aan begint, dan. Uh, dan ben je verloren. Ja, dat dus. is duidelijk. Um, Macedonië is bezig hè, om bij de, de Europese club te komen. Ja, Ze is al, uh, wat is het, 2004 of 2005 kandidaat uh, ja. lid. En uh, eigenlijk zouden ze nou dus met onderhandelingen begonnen moeten zijn. Uh, maar ja, daar zit nog steeds die naam Macedonië, zit nog een beetje dwars. Of een beetje, er zit veel dwars. En Macedoniërs zijn uh, behoorlijk trots volk. En uh, ja, die na Macedonië zullen ze niet gauw laten vallen. Uh, verder maken ze wel behoorlijke stappen in de richting uh, van, van de EU. Zou het uh, voor u veel makkelijker zijn als, als zij straks gewoon onder de EU vallen? Uh, aan de ene kant uh, zou het veel makkelijker zijn... omdat de douane-problemen uh, uh, uh, die je nou toch hebt, uh, die vallen weg. Uh, je kunt uh, gewoon rechtstreeks uh, leveren. Uh, aan de andere kant uh, zou je natuurlijk wel een... een, ja, een Hogere lonen uh, zullen dan wel vrij snel uh, komen. Maar ja, dat gaat toch gebeuren. Dus voor ons zou het makkelijker zijn als ze erbij komen, denk ja, ik. Gewoon voor de papierwinkel uh, alleen al veel uh, Voor de papierwinkel, uh, je, je kunt veel makkelijker. Je kunt, uh, want je, als je op dit moment uh, vanuit Macedonië goederen uh, in Nederland krijgt... en je wilt ze dan bijvoorbeeld naar Zwitserland sturen... dan moet je weer invoerrechten betalen. Als het een, met een euro 1, dus met een uh, Europese oorsprong is, hoeft dat niet. Ja. Er zitten een aantal voordelen aan... Ja. Hebt u nog meer plannen eigenlijk? Tunesië dus hoor ik al, uh, Macedonië. Ja, nu. Tunesië, um, dus daar hebben we dus al een eigen bedrijf. Uh, daar hebben wij ook een, een ondersteuning voor onze Catkam. Uh, dus is, uh, de ontwerpafdeling. Uh, die zit daar ook al. En kunnen daar monsters maken. Dus we hebben daar twee bedrijven op dit moment. Uh, ja. De vraag uh, of we daar ook nog een extra bedrijf zullen zetten... dat moet de toekomst uitwijzen. Het is op het ogenblik wat onrustig in Tunesië. Dus wij hm, houden dat even af en concentreren, zich nu even, concentreren ons nu even op ja. Macedonië. Maar los van Tunesië en Macedonië nog verder plannen om uit te breiden? Uh, ja, als... Uh, China, onze... Iedereen gaat naar China. Nou, nee, nee, nee, China is al passé. Dat zal pas zeggen. <laughs> komt terug, alles <laughs> komt terug uit China. Nee, uh, op dit moment... Maar ik zou dat niet zo graag uh, willen produceren. Uh, is Bangladesh is uh, de, het goedkoopste productieland. Ja. Maar als je gaat kijken naar de lonen daar... Uh, dan, ja, dan praat je over 50 dollar uh, in, de, in de maand. Uh. En daar komt ook het verantwoord ondernemerschap om de hoek. Want we hebben komt, natuurlijk juist. al die dingen gezien met die branden ja. al een tijdje terug. Ja, wij hebben dat geprobeerd uh, als goed mogelijk in te dekken. We zijn ook, ook lid van de Fair Wear Foundation... En uh, dat is een, uh, een stakeholders. Uh, uh, hoe noem je dat? Uh, een stakeholders, samenwerkingsverband in ieder geval met uh, vakbonden, de overheid, uh, Modint, de branchevereniging en bedrijfsleven. U, u, u bent gewoon een keurig ondernemer? Uh, dat hopen we te zijn, ja. ja. Fijn dat u hier uh, kwam praten over het handelen met uh, Macedonië met name. Huub zegt wel, directeur is van bedrijf, kledingproducent van Puienbroek Textiel. In de praktijk, de lunchverslaggever op werkbezoek. Deze week is dat Maarten Bleumens. Hij verdiept zich in de wereld van de pokerspeler. In het Holland Casino in Amsterdam wordt namelijk een van de oudste... en grootste Europese toernooien gespeeld. De Master Classics of Poker. Afgelopen tijd hoorden we natuurlijk veel over poker... vanwege het succes van de Nederlander Michiel Brummelhuis in Las Vegas. Maar hij is niet de enige die zijn geld verdient met poker. Wie zijn die mensen en hoe worden ze ook zo goed? Daar wil Maarten deze week achter komen. Daarom ging hij gisteravond al naar het casino. Daar hebben negen spelers zich geplaatst voor de finale tafel. In één van de speltypen van dit toernooi. Willen alle finalisten van het 1500-toernooi zich wel naar bij de baan? gaan beginnen met de aankondiging? In afwachting van de finale tafel uh, staan de finalisten bij elkaar. Mag, mag ik u heel kort wat vragen? Hey. Gaat hij nou, nou op of niet aan tafel? Hij blijft op. We hebben het over de zonnebril. Ja, is het, is het, hoort hij erbij? <laughs> nu hoort hij erbij inderdaad. Wie bent u? Uh, Boyajian. Bekende in de pokerwereld. Dat laat ik aan anderen over. Oké, <laughs> nou... Als je met een zonnebril moet spelen, dan ben je bang voor de anderen volgens mij. Dus dan ben je bekend. Zal het zo zijn? Nee, ik heb een, ik heb een beetje last van de droogte. En wellicht gaat hij af. Ik zie, me, ik zie wel hoe ik me voel zo joh. Ik spreek je straks graag. Dankjewel, zet hem op. We gaan beginnen met de finale tafel van het eerste multitable toernooi. En dan hebben we de man die hier twee jaar geleden de, sinds lange tijd weer de eerste winnaar werd van het main event. David oh. Boyashia. Ja, nou, dat is dus de man met zonnebril die ik zojuist uh, aansprak. Geen kleintje zo te horen. Shuffle up and deal. Mario Lebes, jij bent de speaker vanavond. Uh, en jij kondigt de finale tafel bijvoorbeeld aan. Hier zitten hele, hele nette, keurige, normale jongens op dit moment. Dat klopt. Uh, het zijn gewoon uh, harde werkers eigenlijk. Die gewoon investeren ja. in zichzelf. En omdat ze er zo goed geld mee kunnen verdienen... Willen ze daar ook moeite voor doen? Mijn beeld is ook dat van de pokeraar. Met zijn zonnebril, met zijn klepje, met zijn hoodie. Eh. Ja, dat beeld is er ook wel. Natuurlijk is het ook wel een stukje van de pokerwereld. Maar dat is ook het beeld wat gewoon graag door bijvoorbeeld Hollywood geromantiseerd wordt om het zo in de media te brengen en zo aantrekkelijk te maken. Want als dat niet zo zou zijn zou het ook niet zo intrigerend zijn. en zouden wij hier misschien het interview niet eens hebben. Dus Er zit een enorme geldingsdrang in de meeste mensen. En gewoon de beste willen zijn in een spelletje wat ze gewoon heel leuk vinden om te spelen. Even tussendoor. Voor, voor een dealer wat, wat moet jij kunnen? En soms kun je gewoon gezellig doen. Het is aan een toernooitafel. Als je nu bij de laatste elf zit is het alleen maar je mond houden, dealen en gewoon zorgen dat je geen fouten maakt. Wat, wat was het ergste... Een uh, zak door de grond momentje voor jou? Zo uit mijn hoofd, de afgelopen dinsdag. Er was een speler die. Uh, die was al in, die kreeg maar één kaart van mij. De regel is: als mensen één kaart krijgen, dan kun je daarmee spelen. En op het moment dat er al twee mensen daarna een beslissing hebben gemaakt. er dus was al verhoogd voor de flop. Ja. en toen pas kwam die speler erachter dat hij maar één kaart had. Ze dus zei: Ja, sorry, de dealer heeft een foutje gemaakt. Het is inderdaad in uw nadeel. Maar u, moet met, u mag met één kaart verder spelen, u mag hem ook weggooien. Maar ja, u kunt natuurlijk altijd proberen. U, u staat uh, de mensen hier aan de tafel. Uh, te, me, sommigen zitten hier een beetje te supporteren, hè? Ja, ja. Ik uh, ben Bernie en ik ben geen kampioen. Ik speel wel over de hele wereld. Maar wel professional? Ja. ja. ja. Uh, het is een heel variërend spel. Uh, het ligt ook een wijsbeeld, weet je. speel je met Amerikanen die zijn misschien uh, meer bluffen. Uh, ja. dus Frans, uh, een Fransman denkt altijd dat hij de beste hand heeft, die wordt met een aas al gek. Nou ja, een Duitser is dan weer wat voorzichtiger speler. Of jij een spelletje met een Italiaan gaat spelen of met een uh, Zweet. Nou ja, een Italiaan die blaast nou, hoog maar, van de toren en een wijze van. Een Zweed zal rustiger zijn in het spel. Eerste kaart direct een koning. Oh, over. Met deze is David uit het toernooi gespeeld. David, ik noemde jou steeds uh, de man met zonnebril, want daar hadden we het net even over daar. Toch even nieuwsgierig. Waarmee ga je naar huis nu? Uh, de prijs is uh, afgerond 40.000. Daar Daar geen nee tegen Maarten. Nou, Oké, okay. nee, nee, goed. Nee, dan is, dan is nee. dat duidelijk. Maar wat, wat ging er, als ik jou als pokerspeler wil doorgronden, wat ging er nu mis? Uh, hij, had, uh, hij had een van de beste handen die, uh, die je kan bedenken. Geluk of vakmanschap? Uh, geluk gebruiken we niet heel vaak in de poker zien, Maar uh, je doet wat je moet doen. En als de kansen tegen je keren, dan... Uh, dan heb je pech, ja. Morgen praat Maarten met een van de Nederlandse topspelers... over zijn passie voor het spel. Zometeen is het Stand.nl en de stelling dan... de staking van de advocaten is terecht. U mag zeggen of u het daarmee eens bent of mee oneens. Dit is Radio 1. E. NOS Journaal, hier is Mark Visser. De hulpgoederen voor de slachtoffers van de orkaan Hayan in de Filipijnen... bereiken het rampgebied maar moeizaam. Wegen zijn onbegaanbaar en vliegvelden verwoest... Volgens de burgemeester van het zwaarst getroffen Takloban... worden tegelijkertijd lichamen verzameld en wegen vrijgemaakt. Een van de leiders van een islamitische terreurbeweging... is doodgeschoten in de Pakistanse hoofdstad Islamabad. Het gaat om Nizaruddin Hakani, een zoon van de oprichter van het hakani netwerk Hij stond op de Amerikaanse lijst van meest gezochte terroristen... en was de financier van de terreurbeweging. Wie er achter de moord op Hakani zit, is niet bekend.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 En volgens vakbond FVV Bouw hebben 70 Portugese ijzervlechters en betontimmermannen gezamenlijk nog zo'n 1 tot 2 miljoen euro aan achterstallig loontegoed. Ze werken aan de ondertunneling van de A2 in Maastricht. FVV Bouw wil dat de hoofdaannemers de samenwerking met de werkgever per direct stopzetten. Tot zover de hoofdpunten uit het nieuws. Dit is Radio 1 en Stand.nl Jurgen van den Berg. die staken vandaag tegen de plannen van staatssecretaris Fred Teven van Justitie. Een bezuiniging van 85 miljoen euro op de gefinancierde rechtsbijstand. Die bedoeld is voor mensen die zelf geen advocaat kunnen betalen. Wat we dus willen is dat uh, mensen minder snel naar een advocaat gaan. Dat je niet voor elk wisse was je naar de rechter gaat. En mensen moeten, partijen moeten ook tussen elkaar proberen uh, zaken op te lossen. Mediation. Kan er op die manier nog wel wat van het budget af? Of komt de toegang tot de rechter in gevaar? En is het goed dat advocaten daartegen in verweer komen? Ik praat erover met Peter Plasman, strafrechtadvocaat. Vandaag staakt hij dus. Meneer Plasman, hoe voelt dat? Goedemiddag. Dat voelt zeer onprettig. Omdat uh, het consequentie daarvan is dat ik uh, cliënten in de steek heb moeten laten. Ja. We gaan er zometeen uitgebreid over doorpraten. We beginnen altijd met drie keuzes. Daar mag u alleen maar ja of nee op zeggen. Daar komen ze. Beun de Haas zal de specialist gaan vervangen. Ja. Veel mensen hebben een verkeerd beeld van de strafrechtadvocaten. Ja. En de derde is ik adviseer iedereen nu meteen een rechtsbijstandsverzekering af te sluiten. Nee. Goed, dan de stelling, de staking van de advocaten is terecht en ik roep iedereen op om, om daarop te reageren. Bent u het eens of oneens? SMS dat op 7070 dan. Kost wel 50 cent, u mag gratis bellen 0800 1101. U kunt stemmen op de website www.stand.nl. En als u twittert eens of al eens, doe het dan met je Standpunt, de staking van de advocaten is terecht, meneer Plasma, maar Ik neem aan dat u eens zegt. Ik zeg volmondig eens. Kunt u nog eens uitleggen waarom precies? Uh, anders dan uh, wat er misschien door sommigen wordt gedacht... staken wij vandaag niet voor onze eigen portemonnee. Maar wij staken om de toegang tot de gefinancierde rechtshulp... voor Nederlandse burgers in stand te houden. Ja. Uh, toch zullen mensen zeggen, ja, dat zeggen ze. Dan, dan klinkt het allemaal mooi en nobel. Maar het gaat uiteindelijk om hun eigen portemonnee. Um, nou, dat is niet zo. En ik weet ook uh, 100% zeker... dat wanneer deze bezuiniging zou inhouden... dat advocaten die het zich kunnen permitteren... wat minder zouden gaan verdienen... dat er dan helemaal niets uh, zou zijn... wat ook maar enigszins op een staking leek. Dit gaat echt om een uh, bezuinigingsoperatie... waarbij verdachten uh, in de eerste tweeënhalve week... Van hun, na hun aanhouding, waarin juist heel veel werk moet gebeuren... geen adequate rechtsbijstand meer gaan krijgen... en waarbij... Uh, de strafrechtkantoren worden gekort met een percentage... in één klap van 30 En dat is niet 30 in het honorarium... dat is 30 in de kosten. Uh, als advocaten niet meer kunnen werken tegen, boven de kostprijs... of zelfs verwacht worden dat ze onder de kostprijs moeten gaan werken... dan stort het systeem inderdaad in, want ja. dat kan niet. We hoorden het even net in een, in, een, ja, in een heel klein zinnetje even uitleggen. Want de bedoeling is dat, dat wie straks een aanvraag doet... voor gesubsidieerde rechtsbijstand... Dat zal eerst moeten aantonen dat die zaak... Niet die op een andere manier opgelost kan worden... Ja, dat lijkt me toch niet zo'n verkeerd uitgangspunt? Nee, maar dat, is, uh, dat, dat, dat zullen de luisteraars begrijpen. Dat is in het strafrecht niet aan de orde. Dat de zaak op een andere manier opgelost kan worden. Want het is juist de overheid die uh, verdachten aanhoudt... en strafvervolging in gang zet. En ik denk niet dat dezelfde overheid zal zeggen... we gaan met u zo goed gesprek aan en dan mag u naar huis. Nee. Uh, vervolgen is vervolgen. En daar is altijd adequate rechtsbijstand een vereiste. Dus wat hij daarover zei, dat geldt vooral voor de civiele zaken? Dat geldt voor sommige civiele zaken, we hebben het natuurlijk in het verleden, en daar zijn wij ook niet blind voor, kun je gossenmode zeggen dat er wel eens geprocedeerd wordt uh, om een oude stofzuiger. Ja, daar kun je natuurlijk best wat aan doen. En er zijn ook zeker zaken die zich voor mediation, uh, die daarvoor geschikt zijn. Maar dat is in het strafrecht, is dat niet waar het om gaat. Ja. Nou zegt Teven, ja, de uitgaven de afgelopen jaren, heeft u uitgerekend, zijn met 160 miljoen gestegen. Dat is toch ook heel veel? Uh, ja, maar dan zou hij toch eigenlijk, als je, uh, als je dit eerlijk wil spelen... zou die even de inflatiecorrectie af moeten halen. Dan praat je al over een heel ander bedrag. Uh, de kosten zijn, van het strafrechtsysteem zijn uh, helemaal niet gestegen de laatste jaren. En Dit gaat ook niet om stijging van kosten. Dit gaat gewoon om een, een hele grove ingreep. Je zou het eigenlijk ook om kunnen draaien. Als meneer Teven denkt dat je 33, 1 derde procent kunt korten... Uh, hoe, heeft dat dan, hoe is dat dan al die jaren hiervoor geweest? Ja. Hij benadrukt dat er voor de hele schijnende gevallen altijd nog subsidiëre bijstand zal blijven. Gelooft u dat niet? Nou, dan heeft hij het weer over de, de, de, de, de uh, gefinancierde rechtsbijstand in het algemeen. Dus over civiele zaken vooral. In het uh, strafrecht zal er uh, in de plannen van Teven altijd rechtsbijstand zijn. Alleen tegen een, uh, uh, tegen een tarief. waarvan de overheid niet uh, uh, in goede gemoede kan, kan denken dat daarvoor rechtsbijstand daadwerkelijk verleend kan worden. Ja. Even naar de, de staking van vandaag. Want u zei het net al: het voelt toch vreemd om dat te doen. Uh, ook niet alle advocaten staken. Richard Corver bijvoorbeeld. Die, die staat gewoon te pleiten. Hij doet dat vandaag als statement wel zonder toga aan. Hebt u uw zaken afgezegd voor vandaag? Ik heb een zeer uh, ingewikkelde strafzaak in rechtbank Groningen afgezegd... waar meer verdachten terecht staan... en waar ook vandaag getuigen ter zitting zouden worden gehoord. En mijn cliënt bevindt zich net als andere verdachten in voorlopige hechtenis. Dus dat is eigenlijk het zwaarste wat je, je kunt voorstellen. Dat is niet een telefoontje laten liggen... dat is echt gewoon een cliënt in de kou laten staan. En dat heb ik alleen maar gedaan omdat ik ervan overtuigd ben... dat, wanneer, dat uh, wanneer wij niet in actie komen, dat Steven denkt het valt allemaal wel mee en dat dan op de duur wij alle cliënten in de kou moeten laten staan. En hebt u dit ook met die cliënt besproken van tevoren? Of, of ja. is die daar nu vandaag mee gekomen? He, vond nee, het goed ook. mijn cliënt heb ik vorige week al gesproken dat dit er zat aan te komen. Overigens nadat ik door de voorzitter van de rechtbank was gebeld... die meteen de zaak heeft opgelost en gezegd heeft... we gaan op zo snel mogelijk, kort mogelijke termijn... een nieuwe zitting plannen. Ik heb het mijn cliënt uitgelegd en uh, mijn cliënt heeft volledig begrip... voor dat dit vandaag moet gebeuren. Ja, maar die zaak is dus niet doorgegaan vandaag? Die zaak is vandaag... Niet doorgegaan. Ja, zoals heel veel andere zaken van, uh, van honderden advocaten ook niet. Een ja. deel van de zaken wordt dus aangehouden, maar er zullen toch ook zaken wel doorgaan. en dan verschijnt de advocaat dus niet, dan worden die cli cliënten daar de dupe van. Uh, ja, dat is uiteindelijk een, een beslissing van, uh, van de rechtbank... of van het hof, hè, maar van de rechter, uh, wat er dan moet gebeuren. Uh, op grond van geluiden die ik heb vernomen... is er in heel veel zaken al op voorhand besloten... dat de behandeling zonder advocaat niet door zal gaan. En ik denk dat dat met name komt omdat rechters als geen ander weten... dat een, advocaat, een goede advocaat onontbeerlijk is in de Nederlandse procesvoering. De bond van wetsovertreders, die zetten zich in voor de belangen van ex-gedetineerden... Uh, die kondigde eerder al aan dat ze een terugzaak willen starten tegen advocaten... Uh, die niet zijn opkomen dagen, dus straks staat u zelf nog in het beklaagde bankje. Ik vind het prima, want dan kan ik nog een keer mijn standpunt heel <laughs> duidelijk over het voetlicht brengen. Ja. Oké, okay. en er was vanmorgen dus een actie bij de Zuidas. Uh, ik begreep al van mevrouw Fiek, die we hoorden in het nieuws... dat het behoorlijk koud was in een toga buiten lopen... Uh, ja, maar ik ben gewend motor te rijden. Dus ik had er wat motorkleding <laughs> onder mijn toga. En dat doe ik normaal niet. Maar ik wist dat dit zich allemaal buiten ging afspelen. En ik was prima tegen de kou bestand. Kijk, en uh, dat staat nog even los van de kilte die het probleem op zich met zich meebrengt. Ja. Uh, Teven was daar niet. Dus waarom daar juist die actie dan? Omdat wij hebben willen laten zien dat onze plaats is. En dat zou het eigenlijk ook vandaag moeten zijn in de rechtbank. En we hebben symbolisch tot uitdrukking willen brengen dat we vandaag buiten de rechtbank staan. Maar dan wel direct. Ervoor. Ja. Het is niet uh, zomaar gekozen natuurlijk deze week... want uh, er is uh, overmorgen een debat hè, over advocatuur en politiek. Daar zijn uh, Jeroen Recoer bij, oud-rechter trouwens ook nog... en Art van der Steur van de VVD, uh, Recoer is van de PvdA... en dan uh, wordt de er dag erna in de Tweede Kamer over deze kwestie gesproken. Ja, nou ik ga dat debat aan met Gekoer en Van der Steur. Dus uh, dat is het zogenaamde Gerbrandi-debat. Uh, ik ben heel benieuwd wat uh, de argumenten zullen zijn. En ik ben met name benieuwd naar het antwoord op de vraag... waarom is er niet op een andere manier in overleg met mensen... als het om strafrecht gaat, een paar strafrechtadvocaten... die precies kunnen aanwijzen waar nog heel veel te halen valt... waarom dat niet gebeurd is en iedereen gewoon op deze manier voor het blok is gezet. Want de leider van de PvdA, Samson, die heeft gezegd... dat er wat hem betreft niet aan die gesubsidieerde mag worden getornd. Nee. Dat, maar los van het. Je hoeft niet aan de gesubsidieerde rechtsbijstand te tornen. om toch nog op een aantal gebieden gewoon uh, uh, geld te pakken. Ik kan als u daar prijs op stelt een heel eenvoudig en simpel voorbeeld geven. Maar iedereen die wordt aangehouden als verdachte. en in voorlopig hechtenis gaat, heeft recht op een op gefinancierde rechtsbijstand. ongeacht de vermogenspositie. Dus iemand die tienvoudig miljonair is, heeft recht op gefinancierde rechtsbijstand. Vaak moet dat ook, omdat het vermogen van zo'n persoon. Ook in beslag wordt genomen. Dat ligt dan vijf jaar stil, want dan komt er pas... een rechtelijke uitspraak over zo'n vermogen. Je zou heel snel kunnen handelen door te zeggen... uit dat vermogen reserveer wij een bepaald deel... waarvoor een redelijk uurtarief aan rechtsbijstand... door de betrokkenen kan worden voldaan. Dan... En dit is een willekeurig voorbeeld. En zo zijn er nog ja. tal van voorbeelden te bedenken... om geld uit, uh, uit bepaalde sectoren te halen. Maar naar die voorstellen heeft Teven dus niet geluisterd? Nou, dit, dit is, dit, ik, ik, ik, ik werk in de praktijk. Ik ben geen politicus en ik word opeens geconfronteerd... Uh, meneer Plasman, volgend jaar gaan wij u een derde minder vergoeding betalen. Ja. Kunt u dat nog eens even uitleggen? Want dat beeld, ik, ik zag u vorige week bij Paul Witteman zitten... met twee van uw uh, confreres... Oh. en uh, daar werd dat uh, misverstand ook een beetje uit de weg geruimd. Uh, namelijk, dat beeld bestaat van, van, van veel advocaten. Nou ja, die leven er lekker op los en die hebben genoeg uh, geld te besteden. Uh, u hebt daar een mooi rekensommetje gemaakt... waaruit blijkt dat, dat als dit doorgaat... Uh, dat uw kantoor misschien uh, dat, dat dat over de kop gaat. Nou, kijk, uh, ik zit hier niet... Ik zit niet vandaag uh, ben ik niet actief voor mijn eigen portemonnee. Dat heb ik al gezegd, dat geldt voor mij zeker. Ik verdien een goede bodem. Als dat wat minder zou worden, dan uh, ga ik heus niet mijn praktijk dicht doen. Maar wij praten over een situatie waarin het niet meer mogelijk is een praktijk overeind te houden. En dat verschilt per advocaat. Er zijn ook kantoren, en dat zijn er behoorlijk wat, die eigenlijk helemaal afhankelijk zijn van gefinancierde rechtshulp. Dus van de vergoeding die de staat aan hun betaalt, nou die zullen het uh, niet gaan redden. En er zullen ook uh, kantoren die ook een deel betalende praktijk hebben zullen ook in de problemen komen en dat komt omdat een, wij krijgen nu 105 euro per uur, dat is al een stuk meer geweest, daar is al flink in gehakt dat moet gaan naar 70 euro per uur en dat is zo'n beetje rond de kostprijs van wat, wat het allemaal kost, dus wat er wegvalt is uh, uh, het honorarium, maar dan ook in zijn geheel, dus als je in zijn totaliteit van de overheid afhankelijk bent, dan wordt gewoon verwacht dat je tegen kostprijs gaat werken nou dan kan iedereen zich wel voorstellen dat dat gewoon niet kan. En het beeld van de, de advocaat uh, met de dure horloges, dikke auto's... Prachtige vrouwen om zich heen. Ja, maar dat beeld is er. Wat mij opvalt is dat we altijd, als het daarover gaat, dezelfde beelden zien. En dat zou toch ook wel wat vraagtekens op moeten roepen. Want we hebben duizenden advocaten in Nederland. Ik geloof dat het zo tegen de 20.000 loopt. Uh, ook een groot aantal strafrechtadvocaten. En we zien daartegenover niet het andere beeld. Namelijk mensen die keihard en met volle inzet werken. Dat doen. Die andere advocaten die we wel zien trouwens ook. Maar er zijn een paar advocaten die gewoon erin geslaagd zijn... om een behoorlijk inkomen uit de strafrechtpraktijk te halen. En dat is dan vaak afkomstig van betalende cliënten. Oh ja. Ik kan bijvoorbeeld ook het eventjes heel kort hebben... over de advocaat die altijd door de overheid in de arm wordt genomen. Die verdient honderden euro per, euro's per uur. Dus daar gaat, de overheid heeft daar wel ja. recht op. Om, ik, dus, ja. ik neem maar dat ik die ook op het lijstje heb gezet... van uh, waar nog wel eens even naar. Gekeken kan worden. Ja, ja, als de overheid meent dat je voor 70 euro per uur adequate en goede rechtsbijstand in kunt huren, waarom zouden zij dat dan niet kunnen? We ja. gaan kijken wat onze luisteraars vinden. Uh, meneer Plasman, ik kom zo meteen graag bij u terug om de reacties door te nemen. Hij is strafrechtadvocaat en vandaag dus in staking. De staking van de advocaten is terecht. Dat is de stelling. En er is nu door bijna 1150 mensen op onze site gestemd. 58% is het eens met de stelling, 42% oneens. Stand.nl, goedemiddag. Goedemiddag. Nou, ik ben het in ieder geval mee eens. Ik vind meneer Plasman een goede vertegenwoordiger voor de hele branche. Uh, drie dingen. In eerste instantie is het heel erg leuk om te horen dat hij het ongemakkelijk vindt om te gaan staken. En twee uh, is dat uh, uh, een aantal zaken heel erg duidelijk niet naar voren komen. En uh, ik vind dat de aanvaarroute die Teven nu gaat gebruiken in het kader van strafrechten... en daar bezuiniging daarop nog gevolgen kan hebben voor het feit dat het misschien ook op, op bestuursrechtelijk niveau... De burger, dus niet de verdachte van een strafzaak... maar daar gewoon de burger in het kader van een uh, schikking. Ook dadelijk nog eens een keer wat opstelt... al je op afstand wordt gezet. Ja, goed. En, u, u, bent, uh, u bent het kort om eens met de actie? Zeer zeker. Ja, dank u wel. Stampen.nl, goeiemiddag. Goedemiddag van zijn uit Den Haag. Ik ben het dus niet eens met de actie. Dat die, die rechtsbijstandzaken die hun krijgen dan voor die 73 euro, is een klein deel van hun werk. En iemand die ze, dat, dat werk heel erg goed doet, die krijgt vanzelf eh, zaken waarbij die meer kan verdienen. Ja, ik weet niet of het een klein deel is hoor, van hun werk, maar dat, dat moeten we zo eens aan plasma vragen, hoe de verhouding precies is. Dank u wel. stampen.nl, goedemiddag. Ja, goedemiddag met Van der Heuvel, Joueren. Nou, ik ben het helemaal eens met de stelling. En waarom? Ik vind dus als mensen die dus een vermogensdelict plegen, die moeten dan ook hun eigen rechtsbijstand naar uh, betalen. Uh, en daar hebben ze dus voor gestolen, daar hebben ze voor gefraudeerd, noem maar op. Ja. Maar iemand die uh, een UWV uitkering heeft en daarop zwaar gekort wordt of het helemaal afgenomen wordt, uh, die moeten dus... Uh, uh, dus wel die rechtsbijstand krijgen. Ja. Ik vind het het zoveelste luchtballonnetje. Maar ik krijg het idee dat dat luchtballonnetje uit de waterhoofd komt. Stomputeraal, nou, dank u wel. Goedemiddag, met wie? Goedemiddag, met uh, Schaminé, Arnhem. Dag meneer. Um, ik ben het uh, buitengewoon uh, eens met de stelling En ik heb zeel, veel sympathie uh, voor de strafrechtsadvocaat. Het is zo dat eigenlijk heel Nederland zich zorgen moet maken over de gang van zaken op dit moment omdat eh, een goede strafrechtspleging en, en hulp door strafrechtsadvocaat heel cruciaal is eh, voor onze samenleving. Waarin eh, de overheid steeds meer regels maakt en eh, ook steeds zwaardere sancties oplegt aan burgers. En eh, een goede rechtsbescherming valt in staat bij goede rechtsbijstand door advocaten die ook op een adequate manier betaald worden. Nou, dus ik denk dat Nederland zich echt eh, zorgen moet maken als dit... ...deze bezuiniging zou doorgaan. Ja. Oké, okay, dank u wel. Stam.nl, goedemiddag. Goedemiddag, met uh, Jan parmeert het ...platform en stel rechtsstaat. Ik kom daar natuurlijk ook veel mee in aanraking... ...en ik ben het helemaal met die advocaten eens... Uh, de gefinancierde rechtsbijstand voor minder vermogen... die moet natuurlijk in stand blijven. Het recht moet voor iedereen toegankelijk zijn. Dat ligt ook verankerd in, in, in, uh, in alles wat er nou. maar op mensenrechtengebied is. Maar Teven zegt het blijft in stand, maar het moet voor minder geld. Ja, dat kan, dat kan gewoon niet. Uh, er is altijd eigenlijk te weinig geld. Er wordt veel beroep op gedaan. Maar uh, ik moet er wel bij zeggen... Uh, Steven kan natuurlijk iets anders doen om te besparen. We zitten in Nederland nog altijd met die verplichte procesvertegenwoordiging. Als je in Zwitserland, Engeland, Amerika... dan kun je alles zelf doen. En er zijn genoeg mensen of bedrijven die het zelf kunnen. En dat moet dan mogelijk gemaakt worden. Ja. In strafrecht overigens, als je het kunt... kun je wel alles zelf doen. Hè? Bij de, okay, de controlerechten volgt dus dus bijvoorbeeld ook. Dan hoef je geen advocaat mee te nemen. Dat hoeft niet. Nee. Je kunt het ook zelf doen. Als, je, als het om jezelf gaat, ja. en dan kun je je zelf verdedigen. Ja. Maar goed, ik weet niet of we daar die kant op moeten, misschien. Nou, voor sommigen wel natuurlijk. Ja. Als men zegt: uh, ik, ik doe ook allerlei hele ingewikkelde zaken. Uh, ook vaak zaken die advocaten niet eens aankunnen. Ik moet er wel bij zeggen dat als het gefinancierde rechtbijstand is. dat ik ook wel veel voorbeelden heb dat advocaten uh, er niet verder aan doen. Nou, is meneer Plasman een hele goede hoor. Ik, ik, ik ken hem wel, ik heb hem eens een keer kort gesproken in het verleden. Uh, okay. Maar dat is een hele goede goeie en ik uh, ben het helemaal eens met zijn actie. Oké, okay, dank u wel. goedemiddag. Ja, goedemiddag. U spreekt met uh, Feitman uit Leeuwarden vandaan. Nou, ik vind het een hele goede zaak. En waarom vind ik het een hele goede zaak? Er zijn steeds meer mensen die een hele smalle beurs hebben en er komen steeds meer bij. Mensen hebben geen recht. Mensen kunnen hun niet meer verdedigen. En dan is het toch een hele goede zaak dat deze advocaten voor deze mensen opkomen. Dat zijn weer de zwakke mensen, zwakke groepen in de samenleving. En daar wil ik dit mee zeggen. Deze regering die legt zoveel dingen op dat je straks helemaal niks meer te vertellen hebt. Straks wordt er helemaal over je beslist. Wat één ding is, ik vind het een hele goede zaak dat ze hiermee doorgaan. En ze moeten mee doorgaan. En wat ik de tweede vind, deze regering moet heel hard opkrassen. Dat is iets heel anders. Uh, Stamper.nl, goedemiddag. Ja, goedemiddag met Ralf. Maar eigenlijk, nou, ik heb toch wel een andere mening, denk ik, dan deze meneer Vijsma voor mij. Want ik ben het overigens dat eens dat deze advocaten zo lang mogelijk moeten staken. Dat, uh, dan zullen de, de slachtoffers zullen daar op dol blij mee zijn, denk ik. Want daar moeten we van uitgaan. Dit zijn vaak types die, die, die criminelen tegen beter weten in. ...proberen uit de gevangenis te houden. En dat, dat vind ik niet zo'n goed idee. En ik denk als jij, als jij schuldig bent... En, of, ...of tenminste onschuldig bent... ...dat je je heel goed kunt verdedigen. Daar heb je, daar heb je dus geen uh, specialisten voor nodig... ...om je met allerlei foefjes uit de bak te houden. En, mm. Daarom vind ik het, ik denk dat de slachtoffers echt gebaat zijn bij zo'n mogelijk van deze staking. We hebben toch ook wel geregeld zaken die uiteindelijk toch iets anders blijken te liggen. Dat, dat iemand al uh, nou ja, achter de tralies zit terwijl hij het uiteindelijk helemaal niet gedaan heeft. En dan is het toch handig als je een advocaat hebt, lijkt me. Ja, en dan komen we dus weer op het punt terug. En ik dacht altijd dat een advocaat er was om, om, om toezicht te houden op een correcte gang van zaken. Maar het, het, naar mijn idee is het de laatste tijd flink verwoorden tot het uit de gevangenis tegen beter weten in... uit de gevangenis houden van zware criminelen. Ja. En daar ben ik fel op tegen. Dus ik denk nogmaals, ten opzichte van de slachtoffers, het is een zegen dat deze staking er is. En hij mag voor mij zo lang mogelijk duren. Dank u wel. Stam.nl, goedemiddag. Heer van rest, zoals je weet, levert je maar 85. Tot, ja, ik vind het absoluut nodig dat die advocaten eh, staken. Uh, in, in, op mij allemaal, ik doe nog al, ben totaal uh, zelfstandig, hè, zelfredzaam. Als ik in een verpleeghuis uh, moet uh, en dan gaan ze zeggen: Ja, maar u bent nog niet ziek genoeg, terwijl ik alles doe. Maar op een gegeven moment komt er een en dan, dan moet ik een proces kunnen voeren. En dan hebben ze het over geld, die meneer hiervoor. Ik denk dat die hebben. Heel dikse advocaten kan betalen, maar uh, het kan zelfs nog goedkoper als voor iedereen en uh, door het, uh, de belasting een een gratis advocaat wordt betaald. Men weet wat men er aan, aan advocaten betaalt voor mensen die weinig hebben. Mm -hmm. En iemand die dan, nou ja, een, een grote misdadiger die dure advocaten gaat kopen, die wordt gewoon dat bedrag afgetrokken van zijn rekening. Ja. En aan het eind van het jaar kunnen ze zien: hebben we zoveel. Dus er zijn er te veel zeurders of uh, krijgen de advocaten te veel? Dan moeten we iets meer vragen van de belasting, nou. maar iedereen betaalt. En iedereen krijgt. Dank u wel voor het reageren. We gaan snel terug naar Peter Plasman, strafverdrag advocaat. Nou ja, mensen komen zelf dus ook al met allerlei uh, oplossingen. En, uh, reageert dus op de, op de reacties die we hebben gehoord. Nou, ik vond een, een, een belangrijke opmerking dat gezegd werd dat advocaten genoeg andere cliënten hebben. dat ze deze toevoegingszaken dus dan erbij een beetje bij kunnen doen. En dat ze dan niet over dat geld moeten zeuren. Maar ik mag mezelf een landelijk bekende strafpleiter noemen, ik heb contact met andere landelijk bekende strafpleit en ik kan u zeggen dat in mijn strafrechtpraktijk... meer dan 75 tot 80 procent bestaat uit zaken... die op basis van toevoeging gedaan worden. Dus geen klein deel zoals meneer Toussaint dacht? Er zijn maar uh, heel weinig strafrechtkantoren... Waar die een, een hoger percentage betalende zaken hebben. En dan denk ik niet aan de hele grote kantoren... met, de straf, met een uh, sectie strafrecht... waar uh, vooral bijvoorbeeld witte boordencriminaliteit wordt behandeld. Want dat wordt natuurlijk wel volledig vergoed. Maar wij die met het gewone strafrecht bezig zijn... zitten eenmaal op een percentage van ongeveer een kwart... tot twintig procent ja. betalende zaken. En we zijn dus echt afhankelijk. En de, de, de toekomst van, van de rechtsstaat Nederland... als het om toepassing van straf gaat... is afhankelijk van een goede financiering door de overheid. Ja. U hoorde ook een meneer zeggen... Ja, laat ze maar gelukkig lang doorstaken... want er is al veel te veel aandacht voor de daders in dit geval en uh, te weinig uh, voor de slachtoffers. Ja, um, nou dat is op zich uh, is dat een hele goede oplossing... wanneer we één ding zouden hebben wat we nu, nu niet hebben... en dat is dat elke crimineel op zijn voorhoofd een stempel had staan... ik ben crimineel, want dan hoef je geen rechtszaak te voeren. Het is nou juist, wij werken juist om uh, ervoor te zorgen... dat mensen niet publiekelijk worden veroordeeld... maar dat het uiteindelijk de strafrechter is die beslist... of iemand schuldig is of niet. En het is juist de procedure op weg naar die beslissing... Na die beslissing, uh, waar nou eenmaal zoveel fout gaat... U noemde, de, uh, u noemde dat ook al, u hoeft maar te denken... aan de Puttense moordzaak, uh, Lucia de Berg... allemaal bekende zaken waar mensen jaren hebben vastgezeten... en door de inspanning van advocaten en een goede verdediging... uiteindelijk toch uh, men tot inzicht is gekomen... dat hier hele grote fouten zijn nou. gemaakt. U gaat het Gebrandi debat in. Uh, dan later deze week ook nog een uh, zaak in de Tweede Kamer. Gaat dit nog veranderen, denkt u? Want... Uh, dit, uh, dat is, staat voor mij buiten elke twijfel. Dit moet veranderen, want dit kan niet. En dingen die niet kunnen, kunnen niet doorgaan. Zo simpel is het. Ja, dat is mooi gezegd. Uh, ik wens u veel succes met de strijd. Uh, dank dat u meedeed in Stam.nl. Peter Plasman, strafrechtadvocaat. Uh, in ieder geval heeft hij het gelijk aan zijn kant wat betreft onze luisteraars. Want 1269 mensen gestemd intussen op de site. 59% is het eens met de stelling. 41% is het oneens. U kunt blijven stemmen op www.stand.nl. Op de stelling de staking van de advocaten is terecht. Daarmee sluiten we Stand.nl voor deze maandag. Zometeen na tweeën. Dit is de dag. Ik wens u vast een prettige maandag verder. Goedemiddag.